The part of me, Katy Perry. We zijn wat vroeg spelletjes Leo. Ik zie het. Het is pas negen uh, over half acht. Maar wacht, is ook weer zoiets? Officieel moet dat om tien over half acht natuurlijk. Nou ja, weet je. Uh, dan maar een keer voor de vroege beslissers. Slim FM, phone fuck. Elke dag rond tien over half acht, of negen over half acht, net wat je wil. De dus hebben van Phone Fuck. Elke dag gaat er iemand in de zeik. Is het een bekende Nederlander, is het een onbekende Nederlander? We hadden al Piet Paulusma bijvoorbeeld. En uh, wat onbekendere mensen van Chinese massagesalons, secretaresses, Artiesten, boekingsbureaus. Vandaag weer eentje in de serie Ali B. belt op volle vrijdag met... Ali B. belt zogenaamd voor zijn programma. Ali B. op volle toeren met Nederlandse artiesten die er nog niet in hebben gezeten. Samen met zijn homie Brownie Dutch. Toch? Spainetjes Leo? Ja man. Ja man. <laughs> Hij belt met uh, Mental Tillo bijvoorbeeld, die uh, ging al in de zijk. Hij belde al met Dries Roevink met Diggy Dex. En vandaag belt Ali B met Defie. Van de Rostor Posse. Die zou je hiervan kunnen kennen. Het is de originele Amsterdamse taal, En zou Dave ook weten dat de artiesten waaraan Ali hem zou willen koppelen, er al een tijdje niet mee zijn? Met Pascal. Hey Pascal, met Ali. Hallo. Ali Boali, hallo. Hallo. Hey, kan ik jou even een korte vraag stellen? Jazeker. Ja, wij zijn uh, bezig met de planning voor uh, het derde seizoen alweer van uh, Ali voor voor tourde. Ja. En dan nou willen we graag jou daarin hebben. <laughs> Als de oude of de jonge generatie? Uh, nou ja, de oude en de nieuwe eigenlijk. Ja. Gewoon... En, en uh, weet je al van tevoren met wie dat dan uh, zou zijn? Nou, dat zou ik eigenlijk willen overleggen of jij voorkeuren hebt. Um, van een artiesten waarvan je denkt dat ja, ze. Daar zou ik zijn. even over na moeten denken. Je hebt niet zo 1, 2, 3 in je naam. Je hebt er al een aantal gehad waarmee ik uh, ja, we... samen gewerkt heb. Oké. Okay. En um, ja, moet ik even over, uh, over nadenken. Want we hadden eventueel wel wat suggesties al uh, op een lijstje staan, maar ik weet niet ja. hoe jij er tegenover staat. We hadden bijvoorbeeld uh, uh, als eerste suggestie voor jou hadden we uh, Sugar Lee Hooper. <laughs> een ik beetje een rare combinatie maken? Ja, ik kan er geen één liedje van eigenlijk. Van schoek Lee niet? Leeft ze trouwens nog wel? Leeft het trouwens nog wel? Volgens mij is die dood man. Is schoek Hoeper dood? Volgens mij wel. <laughs> of ik ben fout geïnformeerd man. What the fuck? Wacht eventjes, hoor. Hey, Brownie! Ja man. Is eh, uh, ik heb eh... Uh, maar is schoek dood? Die is toch niet, die is toch niet dood? Wacht. Kijk even op Wikipedia. Dat gaan we even googlen. Even, Brownie kijkt ervoor op Wikipedia, want die is gewoon een beetje leem. Is hij echt dood? Wat de fuck, die is echt dood. Ja, wel hè? Dat is wel leem, man. Haha. <laughs> oh, dat nou, is niet live tv, was. Het is goed dat we er nog niet gebeld hebben. Ja, zeg maar. Oké. Okay. Ja, ik denk niet dat ze op had genomen. Oké, okay. uh, dus jij, nou, denk er anders nog even over na. Ja, weet je wat? Als, als, als je mij die suggesties even kan e-mailen, dan kan ik er even rustig over nadenken en dan uh, laat ik iets gewoon snel weten. Oké, okay, dus uh, ja, ja, dat is goed. Dat is goed. Maar ik ben blij dat jij zegt van uh, Chugeli, man. Want dat uh, had wel een beetje leem geweest. <laughs> ja, dan kan je zeggen. die suggestie in ieder geval niet meer bij de volgende voorleggen. Nee, want we, hadden, we hebben ook bijvoorbeeld uh, Johnny Jordaan. Die is al heel lang dood. Echt serieus? Brownie? Ja, je moet wel een beetje je huiswerk doen, hè? Brownie, jij doet niet meer die planning, hoor. What the fuck is dit? Oké, okay, okay, Pascal, ik, uh, ik uh, ga je even mailen dan, oké? Okay? Ja, is goed, man. Helemaal goed, man. Dankjewel. Tot ja. ja, Later. Die is al heilig dood hoor. Johnny Jordan. Hij is wel goed op de hoogte. Uh, ja, Def P is uh, scherp. Vinkje voor Def P, hè? Power, power to the Dat was de Phone Fuck. Dit is Alexis Jordan.